Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat inwoners van de Gazastrook verplaatsen voor hun eigen veiligheid... zegt de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt ook dat het leger ingenomen gebieden niet meer zal verlaten... Hoeveel mensen er weg moeten en hoeveel grondgebied zal worden bezet, zei Netanjahu er niet bij. Maar volgens de ultra-rechtse minister Smotrich zal de hele Gazastrook permanent worden bezet. De kranten Jerusalem Post schrijft dat Noord-Gaza volledig zal worden ontruimd en dat alle inwoners naar het zuiden moeten. Eerder vandaag besloot het Israëlische veiligheidskabinet de oorlog tegen Hamas uit te breiden. Een aantal westerse luchtvaartmaatschappijen vliegt niet meer over Pakistan. Dat hebben ze besloten vanwege de oplopende spanningen tussen Pakistan en India. KLM vliegt nog wel over het land, maar zegt de veiligheidssituatie continu te beoordelen. Twee weken geleden werden in de regio Kashmir in het noorden van India 26 toeristen vermoord door terroristen. India zegt dat die werden gesteund door Pakistan, maar dat land ontkent alle betrokkenheid. Steeds meer Canadese bedrijven willen zaken doen met Nederland, blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel ondernemers zoeken door de handelsoorlog met Amerika nieuwe partners, vooral in Europa en in het bijzonder in Nederland. Canadese bedrijven hebben vooral interesse in Nederlandse landbouwtechnologie. Ook worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd over het opslaan van data. Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. De 37-jarige renster van Visma Bike kwam na een heuvelachtige rit door de regen... als eerste over de finish in Catalonië. De Italiaanse Letizia Paternoster werd tweede en neemt de rode trui over van Ellen van Dijk. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Hier en daar kan wat lichte regen vallen. En het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 De allernieuwste metal releases wordt hier vanavond, want dit is play it loud brand new. I've got a reason to live your fatal beauty, your sun is touching my soul. My sad eyes, I try to.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 Candlemas, die op 1 april de titeltrack hadden onthuld... van hun aankomende EP Black Star, dat op 9 mei uitkomt... via Napalm Records. De EP markeert op indrukwekkende wijze het 40-jarige jubileum... van de legendarische band. Black Star combineert naadloos bezwerende melodieën... met diep-introspectieve teksten... tot leven gebracht door de onnavolgbare stem van Johan Lengqvist... en is geschreven door meesterbrein Lijf Ettling, die in thema's duikt als existentiële strijd, verleiding en de aantrekking, aantrekkingskracht van de duisternis. Een intense sfeer doordrengt met Candlemas' kenmerkende sound. Met Blackstar onthult de genre-tartende band twee gloednieuwe nummers... naast twee koffers van tijdloze klassiekers. Edling merkte op, niet alle bands beleven hun veertigste verjaardag... en het is zeker geen gemakkelijke weg geweest. Maar na vele ups en downs staan we hier als overlevers, zelfs veteranen. Misschien een beetje getekend, maar we zijn er nog steeds klaar voor... om weer een stukje doomgeladen metal. Los te laten op een nietsvermoedende wereld. En deze bevrijdingsdag vieren wij precies 80 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945 natuurlijk. En dat doen we, dat doen we natuurlijk met z'n allen door festivals door het hele land te bezoeken. Helaas is de vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne met Rusland. En zo is er natuurlijk nog veel meer narigheid in de wereld. En dit wil ik natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan zonder een betekenisvolle boodschap te laten horen. Ingesproken door een vriend van de show, Joan Han van de Simfonie. ...de metalband Arluna... ...in het verleden te gast geweest bij Play It Loud. Niemand die het woord van vrijheid... ...met name door uiting van metalmuziek... ...die ons met elkaar verbindt... ...mooier kan verwoorden dan zij... ...helemaal aangezien zij hierover ook een nummer hebben geschreven... ...te vinden op hun vorig jaar in maart verschenen debuutalbum... ...Universal Destiny. Joan, barst los. Hallo beste luisteraars. Mijn naam is Joan Han, zangeres van de band Arluna. Zometeen horen jullie ons nummer Freedom. De essentie van de zon draait om de strijd voor vrijheid en de drang om jezelf te zijn. Vrij van angst en onderdrukking en om je dromen na te jagen. Het beschrijft de pijn en het lijden van mensen die vechten voor hun rechten. En de noodzaak om de ketens van onvrijheid te doorbreken. Vrijheid betekent de moed te hebben om jezelf uit te drukken. En de kracht om samen te werken aan een rechtvaardige toekomst. Geniet van deze bevrijdingsdag. En laat de muziek ons verbinden in de geest van vrijheid. Muziek geeft ons de kracht om te vieren en onze boodschappen van hoop uit te dragen. Laten we elkaar inspireren. Fijne bevrijdingsdag, Vrede. Deze mooie woorden van Joan in gedachten beginnen we het eerste blokje april-releases van vanavond. Komers van de Bay area Icone Machine Head, die hun sound hebben aangescherpt tot zijn meest directe en impactvolle vorm... met de release van hun elfde album Unatoned. De plaat die op 25 april is uitgekomen via Nuclear Blast Records... getuigt van Momentum, een album dat door tot het uiterste is geslepen... gesmeed door creatieve discipline en de honger om vooruit te gaan. Op 4 april onthulde de band de energieke tweede single Bonescraper. De release bevat een nieuwe videoclip... en de Aankondiging van de Bonescraper editie LP van een dat verkrijgbaar is vanaf 17 juni. Een machine Ed zegt het volgende: dit is voor degene onder ons met duisternis in hun hart, een nummer over verloren liefde en een nummer voor degene die falen in de liefde, maar blijven proberen. Daarom schrapen we onze botten om de pijn te verdoven. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. You took a knife, pointing every mistake. Angels and devils fly tears across the bridge of time. These demons, addictions, chaos with sound. Skeletal temples, all exposed skin from bone, ripped skin from bone. Love is a lonely god. Love is a lonely god. Bridges burning in the wake of madness. You let me yearning with the taste of sadness. Down in a bed of clover, to see me be. This is done, it's so over. The ghosts that you become, shadows of a love one These demons, addictions, chaos with stone. Oh, oh, oh, this house of code is crumbling. Oh, oh, oh we scrape our bones and numb the pain. Sunken temples, torn and ZFM De melodieuze metal-veteranen van Catatonia brengen hun nieuwe album Nightmares as Extensions of the Waking State op 6 juni uit via Napalm Records. De nieuwe plaat is de opvolger van Sky Void of Stars uit 2023... en introduceert nieuwe gitaristen Nico Elkstrand en Sebastian Swalland. Naast de aankondiging van het nieuwe album en de nieuwe leden... bracht de band op 8 april de videoclip uit voor de lead single Lilac... die we aansluitend op Machine Head's Bonescraper hoorden. Het nummer bevat dynamische ritmische veranderingen... en doorkruist talloze stijlen van somber atmosferische gothic rock... tot onvermoeibare progressieve death metal... Frontman en oprichter Jonas Renske leidt het nummer met een majestueuze vocale performance. We zijn trots en enthousiast om ons nieuwe album aan te kondigen, al dus Renske in een persbericht. Zoals altijd zijn deze nummers de verhalen die in een ooghoek gedijen, verduisterd door het licht, maar wachtend om tot leven te komen in de schemering van ons morbide bestaan. En we keren weer even terug naar de Bay Area, want uit het hart van San Francisco's legendarische metal scene is Nefarious verrezen. Een supergroep gesmeed in het vuur van trash, klaar om een nieuw hoofdstuk in de heavy metal geschiedenis te schrijven. Aan het roer staat Katen W. De Peña, de iconische stem van Herix, of Herix, wiens vurige intensiteit en magnetische podiumuitstraling al lang het publiek in hun greep houdt. Op gitaar is de aanval met de twee gitaren ronduit historisch Rick Yunold van Die Humane en voorheen van Exodus en Doug Piercy, bekend van Heathen, Anvil, Chorus en Blind Illusion. Zij leveren medogeloze spervuur van vlijmscherpe riffs en smeltende solo's. Een heer aan de erfenis van Trash en tegelijkertijd de grenzen ervan verleggend. Tom Gears van Blind Illusion en Ancient Mariner houdt de lage tonen vast... met een enorme groove en een verpletterend gewicht. Hij vormt de sonische anker op de bas voor het explosieve geluid van de band. Achter de drumkit ontketent Will Beesman Carol van Death Angel... een donderende, precisiegedreven aanval die met chirurgische brutaliteit toeslaat. Daarnaast heeft de band op 8 april hun eerste single van het album uitgebracht... One Nation Enslaved. En deze geweldige trek wordt begeleid door een videoclip. En ga je nu horen bij deze april overzicht van Brand New. Kings keerde terug uit de Valhalla. Met een strijdkreet voor het einde der tijden. met een nieuwe studioalbum, Armageddon. dat op 4 juli via Napop Records verschijnt. En 9 april op War Kings Wednesday. hadden de krijgers het zojuist gedraaide titelnummer. tevens eerste single van het album, Armageddon. onthuld. waarmee ze een power metal storm van vuur en staal ontketenden. Sinds hun oprichting in 2018 hebben de War Kings hun plek in de power metal scene veroverd. Ze hebben festivalpodia veroverd. gespeeld naast legenden zoals Powerwolf, Hammerfall en Subway to Sally. en een trouwe fanbase opgebouwd. die hun endems heeft gezongen op de grootste podia van Europa, waaronder Wakken Open Air. De Viking zegt, voor de monniken van Lindisfarne waren wij het einde van de wereld. En dat, kwamen, dat kwam met bijlen en vuur. Working gaven het volgende commentaar. Armageddon is niet alleen het einde, het zijn de momenten in de geschiedenis die de wereld voorgoed veranderden. Dit album is een eerbetoon aan de krijgers en schildmaagden die de gevechten hebben geleverd, die hun wereld vorm gaven. En ook de Duitse trash metal band Sodom heeft op 9 april aangekondigd dat hun eerste studioalbum in vijf jaar The Arsonist op 27 juni uitkomt via Steamhammer SPV. De band debuteerde ook met de eerste single Trigger Discipline samen met een lyric video. Het nummer klinkt eveneens eh, krijgshaftig en gaat over een slijpschutter die volledig de controle over zijn acties is kwijtgeraakt en lukraak mensen neerschiet. We weten allemaal dat goede muziek altijd ook een kwestie van geluid is. Daarbij is de menselijke factor cruciaal. Naast de juiste apparatuur, natuurlijk. Het gaat immers om authenticiteit. authenticiteit. En, en eigen persoonlijkheid. Met dat in gedachten is Sodom tot een logische conclusie gekomen. Om een zo natuurlijk mogelijke productie mogelijk te maken, zijn de drumpartijen op hun nieuwste album, The Arsonist, opgenomen met een 24-sporen analoge tape recorder. En trigger discipline van Sodom, ga je natuurlijk nu horen. Elke maandagavond op ZFM Stamford. Blijtend op Sodom draaide ik eruit, Connecticut komende death metal en deathcore formatie Shadow of Intent die deze zomer hun vijfde album uitbrengt... getiteld Imperium Delirium... en verschijnt op 27 juni via Blood Blast Distribution. Met de aankondiging kwam er op 10 april... de nieuwe single Feeding the Meat Grinder... uit met gasfokalen van Cannibal Corpse... frontman George Corpse Grinder Fisher... inclusief officiële video geregisseerd door Norbert Crowfield. Shadow of Intent reageerde het volgende. We zijn ontzettend enthousiast om album nummer 5 te openen... met dit gloednieuwe nummer... waarmee we onze grenzen nog verder verleggen. En enorme dank aan de geweldige... George Fisher, oftewel Corpse Grinder, voor het lenen van zijn stem. Een dag later, op 11 april, heeft de Deense death metal band Beast... aangekondigd dat ze hun vierde studioalbum Colossal... op 15 augustus zullen uitbrengen via Century Media Records. De band debuteerde ook met de single Miss Sun* samen met een officiële videoclip. Het album is geproduceerd met Tu Madsen bij Ant, uh, Ant Farm Studio... bekend van zijn werk met bands als Heaven Shall Burn... The Black Dahlia Murder, The Haunted en vele andere, en bevat negen nummers verspreid over 42 minuten... inclusief de reeds uitgebreid de singles Colossus en Imp of the Perverse. Maar ook de recente singles met gasvokalen van Jesper Binzer van DAD op King of the Sun en van ORM op Misfortune Sun. En laatst genoemde single hoor je natuurlijk nu bij Brand New. Nu. ZFM het Het blokje kwam zojuist voorbij met tot slot Camley's Massacre. Nieuwste nummer, The Rats in the Walls, dat op 12 april online is gezet, zonder veel aankondiging. Tot nu toe was het alleen verkrijgbaar als bonustrek op de fysieke editie van de gelimiteerde en uitverkochte Mermaid in a Manhole EP. De titel The Rats in the Walls is gebaseerd op een kort verhaal van HP Lovecraft uit 1923. En voor dit eerste uur van Brand New er weer op zit, gaan we eerst luisteren naar, of we straks luisteren naar de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 De eerste single Darkness Always Wins van Hailstorm is al een aantal dagen uit... maar nu is ook de bijbehorende plaat aangekondigd. Een nieuwe zesde studioalbum van deze Amerikanen heet Everest... en verschijnt op 8 augustus. Nog voor die tijd is de band al in het land... want op 2 juli staat Hailstorm in een uitverkochte effenaar in Eindhoven. Wie te laat was met kaarten kopen hoeft zich geen zorgen te maken... want de Europese tour voor het nieuwe album vindt dit najaar plaats. Op 18 november komt Hailstorm samen met voorprogramma Bloody Wood, naar AFAS Live te Amsterdam. En de verkoop is inmiddels begonnen. Ketonic heeft weer van zich laten horen. De twee jaar geleden bracht de Taiwanese band nog een single uit. Maar voor het laatste album Battlefields of Asura moeten we zelfs terug naar 2018. En nu is er dan de nieuwe single Endless Aeons. Of er een al spoedig een volledig album aankomt is niet bekend. Maar er schijnt wel gewerkt aan te worden. Aan meer songs, onder andere. Electric Cowboy kan op zoek naar een nieuwe drummer. David Friedrich wil namelijk iets nieuws gaan doen en heeft daarom besloten om de Duitse band te verlaten. Friedrich kwam eind 2012 bij de band die nog Eskimo Cowboy heette en was voor het eerst te horen op het album We Are The Mess uit 2014. Wie zijn plek achter de drumkit bij Electric Cowboy gaat innemen is nog niet bekend, maar de band zegt dat de geplande optredens gewoon doorgaan en dat de nieuwe drummer binnenkort bekend gemaakt wordt. Deze zomer zijn de mannen te zien op onder meer Rock Am Ring, Rock In Park, Hellfest en de Locustse Feesten. In november start een normale Europese tournee die Electric Cowboy op 12 november naar Lotto Arena in Antwerpen brengt en op 17 januari volgend jaar naar de Rotterdamse RTM Stage. Vorige week stond Solar Cycles nog op het podium in het Bolwerk de Snake in het voorprogramma van Blackbriar. Daar werd de nieuwe single Rhythm of the Sun aangekondigd. De track markeert de eerste samenwerking met de symfonische folk Metal Band met Joost van den Broek die samen met Jarne Heilen, verandert is voor de mix- en mastering van het nummer. De compositie die meer dan voorheen een rauwere, meer confronterende kant... ...laat horen van de band van eigen bodem... ...is volgens de bandleden de meest agressieve tot nu toe. De videoclip is opgenomen op een verlaten treinstation... ...waar de natuur langzaam terrein terugwint. Solar Cycle staat deze zomer op enkele festivals... ...en speelt binnenkort weer enkele shows samen met Blackbriar... ...om precies te zijn op 8 mei in Volt, te Sittard... ...en 18 mei in Patronaten Haarlem. Op 19 oktober staat de band in het voorprogramma van Battle Beast in Eindhoven... te. Uh, in de FNA. En dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houden ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste metalnieuws, maar ga door naar de urafflijter, komend van Dark Angel, de trash Band uit Californië, die op 11 april de eerste single Extinction Level Event heeft uitgebracht. Van hun gelijknamige album Extinction Level Event is hun eerste nieuwe muziek in 34 jaar. En werd geschreven door hun voormalige gitarist Jim Durkin, die in 2023 onverwacht overleed aan een leverziekte. Tot zo, na het nieuws van 10 uur met meer met releases uit de tweede helft van april. Bedankt.